Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het flat in het begeven. Bij de ontploffing rond 10 uur werden de voor- en achtergevel van het gebouw weggeblazen... en kwamen op straat terecht, net als veel spullen uit de flat. Er is één gewonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het lukt gemeente niet om voor het einde van het jaar... het afgesproken aantal noodopvangplekken voor vluchtelingen te realiseren... Opvangorganisatie COA zegt in Trouw dat er tot nu toe ruim 7.000 gecreëerd zijn... en dat zijn er veel minder dan de afgesproken 12.500. Met de nieuwe noodopvangplekken waar mensen een half jaar kunnen blijven... moet een einde komen aan de driedaagse crisisopvang. In de VS heeft extreem weer aan zeker 40 mensen het leven gekost. In Texas is de noodtoestand afgekondigd na een aantal tornado's. Bomen en elektriciteitspalen werden uit de grond gerukt... Auto's weggeblazen en huizen verwoest. Elf mensen kwamen om en er zijn tientallen gewonden. Ook in Illinois en Missouri vielen elf doden door overstromingen. De Britse premier Cameron bezoekt vandaag een aantal Britse regio's... die zwaar getroffen zijn door overstromingen. In onder meer Manchester, York en Leeds staan huizen en straten blank... en duizenden mensen zitten zonder stroom. De regering heeft 500 militairen naar de getroffen regio's gestuurd. Nog eens duizend staan klaar voor als dat nodig is. Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse komt dit jaar als beste uit de oliebollentest van het AD. Vijf jaar geleden voorde hij ook al eens de lijst aan. Op plaats 2 en 3 staan bakkerij Olink uit Maarsen en bakkerij Jan-Piet Duin uit Tiel. Het AD heeft dit jaar de oliebollen vergeleken van 164 Nederlandse bakkers. Dan nog het weer, geregeld zon vandaag. Bij een matige wind wordt het een graad of 12. Morgen in het westen kans op licht regen. In het oosten is het zonnig. Woensdag is er overal flink wat zon. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM, met nu ZFM in de ochtend. It's amazing how you can speak right to my heart Without shame And I know I shouldn't say it But my heart don't I heard to one.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 Okay, you'll be okay. Yours it is a plain train, the bike rides its so in. A pull of my give a heart, be strong. Stand tall, you got my heart. I got yours. Yeah, I got yours. Oh. Van ZFM. Love